Ja dan gaan we naar uh, Fuck the Castlist. Uh, dat vindt plaats bij Bloomingdale morgen Met de Leroy Styles Rehab, Ricky Rivaro, Michael Mendoza Delivio Riven, Aaron Kill uh, Jazz van D, Jasper Clash Is het trouwens Rehab with a tree? Ja Oké, okay. nee, dan weet ik dat wat, uh, wat dacht je dan? Nee ik denk, je hebt ook nog Ik dacht Amy Winehouse Rehab yeah. Nee, nee schoon En dan heb je ook een outside area Oh, ik heb het zondagsfeestje. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Ik kom langs in oh, het, eh, dus het gaat helemaal. Uh, Eén groot zootje. Nou ja, dat is dus de zondag. Nah. Ja, dan gaan we, dan gaan we nou door naar Beach Club Fuel. Zaterdag of zondag? Zondag. Weet je dat heel zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. kaarten zijn 12,5 euro. <laughs> en wil je meer weten? www.studio-80.nl. En daar zul je vast wel de lijnen vinden, want die heb ik hier helaas niet voor je. Dan hebben we ook nog het feestje Carottes Kitchen on the Beach. Dat is komende zondag vanaf 3 eh, uur middags bij Woodstock 69. Kaarten zijn 12,5 euro aan, en aan de deur, je weet het, dan ben je meer doekoes kwijt. 15 euro. Met om 3 uur de Mark Bone, eh, gevolgd om 5 uur Terry Toner. En ja, tot slot DJ Carrotte met een 5 uur lange set. Dit was de partykind voor deze week. Zometeen, als alles goed gaat Onze enige echte Dio Sidney DJ Ramolsky En DJ JK Back to back Of gewoon nou, gaan, we nou, gaan we nou een oortje achter die draaitafel houden? Gewoon omdat het kan Gauw door met de muziek En wat doen we dat, natuurlijk met James Blunt? James, de ah, like James Blunt James Blunt. Ah. James Blunt Ja, gewoon James Blunt Maar gauw die uh, microfoon weer dicht hoor Want het gaat nu, hij komt eventjes uh, langs En het gaat gelijk fout Ja, Jay Blunt Dangerous En dan denk je, ja Gevaarlijk lekker natuurlijk Als het in de Denise Koju en Johan Wedel remix is Tot aan 12 uur is het See het. En zo meteen Ja, ja, twee uur lang Nots op in de mix De zie je DJ's in our heartache, and Hier horen, dat is onze enige DJ Ramotsky. En dat is ook degene die gaat aftrappen met zijn set Ramon, the wheels of steel are yours Zandvoort zie het in de house met vanavond Een speciale extra lange uitzending Drie uur lang, tot aan twaalf uur gaan we door Je hebt het eerste uur natuurlijk alle hete nieuwtjes kunnen horen De Party Guide, Tweets and Beats En zojuist een daverende set van de one and only DJ Ramonski Je komt er regelmatig tegen In de Chin Chin hier in Zandvoort Elke donderdagavond ...is zijn avond... ...speciaal overgevlogen... ...vanuit Amsterdam... ...onze enige echte oude vertrouwde DJ... ...DJ Dion Sydney. ...zijn bijnaam... ...is ook wel, zoals deze mevrouw zegt... Kom. ...heel goed... ...de komende 45 minuten... ...gaat hij... ...ontzettend lekkere beats voor jou produceren... ...en ja... Mocht je er niet genoeg van krijgen, hij staat ook regelmatig in Amsterdam in club Smoky. Dus mocht je een keertje aan het Rembrandt tegenover de escape hem tegenkomen, Bezoek hem dan gewoon eens een keer gezellig en zeg, hé, hey, ben jij Dennis? Dennis Pony. Nu op jouw Sieven zand voor de komende drie kwartier. Dieos Sydney. Non stop in de mix, dit is see it?